Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Arabische Liga houdt vandaag spoedberaad over de oorlog tussen Hamas en Israël. Dat beraad is in de Saoedische hoofdstad Riyad... op verzoek van voorzitter Saudi-Arabië en de Palestijnen. De bijeenkomst zal zich richten op Israëlische agressie tegen Gaza... al dus de organisatie in een verklaring. De Franse president Macron roept Israël op te stoppen met het doden van burgers in Gaza...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 Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend. Dat is vanwege toegenomen geweld en grotere dreigingen uit het criminele milieu, zegt staatssecretaris De Vries. Het gaat om het team bijzondere bijstand dat vooral actief is in de havens van Rotterdam en Vlissingen, waar vaak grote drugstransporten worden onderschept. De eenheid gaat medewerkers beschermen die drugsmokkel bestrijden en in beslag genomen drugs vervoeren naar de plek waar het wordt vernietigd. De provincie Limburg wil een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Gemmelot op de gezondheid van opwonenden en werknemers. Onlangs kondigde het kabinet aan dat het wil laten onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht. En Limburg wil dat in dat onderzoek ook Gemmelot in Geleen wordt meegenomen. Dat industrieterrein ligt ingeklemd tussen de gemeenten Sittard, Geleen, Stein en Beek. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Japan heeft Mio Takagi goud gewonnen op de 1500 meter. De wereldrecordhoudster uit Japan liet met 1.54.54 de concurrentie heel ver achter zich. Wereldkampioene Antoinette Rijpma de Jong werd tweede. En het weer in het zuiden geregeld zon. In het noorden veel buien, het wordt een graad of 10. Dit was Den Hoijs Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Man. Ik ken hem niet, maar hij heeft een lekkere dansplaat gemaakt. En onder andere hebben we het over deze vrouw. Wat doet ze nou? Wat gaat ze nou doen? Oh, wat de fuck! Ze gaat uit de kleren. Over Timmy Moore. En die film Scrippe's natuurlijk. Wow, het wordt ze wel niet? Nou, straks daar meer over. Eerst weer even lekkere gitaarmuziek hier van de net Gloria.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 In Gloria, en volgens mij hebben ze ook al weer nieuw werk uit, dus daar gaan we binnenkort maar even induiken in dat nieuwe album van hun. En kijk je in het verleden, wat gebeurde er door de jaren heen? En kijk de geschiedenis, wat gebeurde in 1880 Ned Kelly, een Australische Outlaw, werd opgehangen. I am Ned Kelly. For years, those words struck fear into the hearts of everybody living in the Australian colony of Victoria. Fear and a little excitement. Newspapers filled up with shocking details about his crimes. Eager gossip from those who met him. And en Ned Kelly, ja, hij was eigenlijk een beetje een outlaw. Hij was nog wat jong, hè. begin twintig begon hij al met uh, uh, banken te overvallen. En waar hij echt bekend om stond, dat hij namelijk een harnas had gemaakt. Van metaal, een helm en ook dingen voor zijn lichaam. Zo kon hij eigenlijk allerlei kogels ontvangen. En zo ging hij banken te lijf En heeft hij echt, echt bedragen binnengehaald met onder andere zijn broer. Uh, dat was echt niet misselijk. Echt wel nou, tienduizend tot honderdduizenden dollars heeft hij binnengesleept. Tot een gegeven werd hij toch opgepakt. Ze hadden te veel drank genuttigd. En toen kon de politie hun overmeesteren. Ze waren niet zo snel met die helmen en met die harness. Die waren toch een beetje heel erg zwaar. En dat hele familie, die hele familie Kelly hè. Niet de Kelly family, dat was, dat was ook vreselijk natuurlijk. Die waren al bekend als echt uitschot. Gewoon echt. Dat. Dat was echt een reputatie van uitspot en veedieven. En nou ja, het is een heel bijzondere uh, uh, familie. Deze Beetje Kelly... maffia-achtig. Beetje maffiaachtig, achtig ja, ja, klopt. Okay. En ik kon het daar ook wel helden, omdat ze namelijk ook tegen de gevestigde orde optraden... en ook nog wel eens wat geld uitdeden. Maar ze waren echt wel heel asociaal. Dat ook hmm, wel. Okay. Wat nog meer? Ja, er is in, in 2000 is de stichting Bits of Freedom opgericht. Het is een Nederlandse stichting die opkomt voor de digitale burgerrechten. En zich uh, zorgen er ook echt gewoon... van dat, dat niemand continu uh, al je bankgegevens... via internet maar overal terecht kunnen komen. En uh, ze hebben uiteindelijk... zijn ze ook begonnen met het uh, uitrichten... Uh, het uitdelen van de Big Brother Awards. En uh, die, die prijs is dus... genoeg naar de to totalitaire leider... Big Brother uit het boek van George Orwell. En ik zit even te kijken... of ik dan kan zien wie dat dan waren. Van uh, uh, Piet, Don Piet Heijn Donner... heeft dat gehad. En ook de uh, Immigratie... en naturalisatiedienst. Dat zijn die die dus uh, echt uh, heel slecht zijn geweest ja, qua uh, privacy. En... Die zoeken natuurlijk op de grens van wat kunnen we afluisteren. Ja. Een paar steden komen we natuurlijk ook weer onder de aandacht dat uh, journalisten waren gevolgd die op zoek waren naar Taghi geloof ik in het buitenland om een interview met hem te krijgen. En uh, die waren ook afgeluisterd. Op het laatste moment hebben ze dat weer ingetrokken. Niet afgeluisterd. Nou ja, momenteel is een rechtszaak geloof ik. Dat gaat uh, van Prins Harry en met Elton John. Ja. Hun telefoons zijn afgeluisterd. Ja. Uh, door uh, journalisten en uh, de tabloid hebben dat gedaan. En uh, dat wordt wel een vrij heftige uh, rechtszaak. Want als dat echt bewezen wordt, dan is dat natuurlijk wel echt chockerend. Nou, vele bekende namen hebben dus die prijs gekregen. Zoals Ivo Opstelten en Fred Teven. Oh, geen zorgen Hij heeft hem een paar keer gehad uh, zelfs, uh, Ivo Opstelten. Dat is wel ja. grappig. Je moet raken kloppen, een kleine kloppen. Een lange, nou, ja, een korte kamer. en lange klap, hè? dat ja, was het geloof ik. Ja, en het goed. ging ook over die camera's. Dus dat de, de kentekens van auto's langer dan vier weken mochten bewaren. Oh ja. ja. Zo, dus dat soort ja, dingen. Ja. Je naam wordt eraf geknipt, alle informatie van je wordt verzameld. Je naam eraf geknipt met je IP-adres is wel duidelijk. Nee, wat, wat is dan? Ja, ik weet het ook niet, het is moeilijk hoor. Want je wil de hele wereld wel veilig stellen. Nou, wat er ook ingevoerd werd destijds, in 2008. Dit hè? Oh, nou doet hij... Die... Ja, precies. Amber Alert. In 2008, de invoering van het opsporingssysteem Amber Alert. Dat kwam natuurlijk ook omdat namelijk Amber Hogerman op 13 januari 1996 werd ontvoerd. En op die manier is het toen ingevoerd. Eerst in Amerika en in verschillende staten heb je ook nog weer verschillende namen die het noemen. Je hebt Nick Alert. Je hebt ook nog... In uh, nou ja, ieder geval Amber Alert wordt hier in Nederland gebruikt. En af en toe krijg je een weer binnen. Ja, dat is weinig, hoor. dat is altijd. Ja, Maar het is wel waarschijnlijk regionaal. Uh, in, in, slechts twee jaar geleden meldde het RIVM 16.364 nieuwe COVID-19 besmettingen in een, in een etmaal. Dat is een record aantal dagbesmettingen in Nederland. Nu, mensen die nu uh, corona krijgen, die melden het helemaal niet meer, hè? maar je hoort nee. het wel om je heen, hoor je het heel veel. Er is nog heel veel uh, nasorgen, COVID-ziektes, uh, ja. uh, mensen die eigenlijk bijna niet meer kunnen functioneren. Ja. En, uh, nou ja goed. Ja, hoe dat, daar zijn ze langzaam van het bijkomen, maar ja, je merkt nog steeds dat de st is nog wel steeds hoger is dan normaal. Ja. 1966. t 11. Ja. En 9, Naast gelanceerd ruimtecapsule Gemini 12. Have... En uh, de er waren maar twee. Dat was James Lovell en Edwin Adwin. Uh, ofwel bekend, wel bekend, bus, Buzz drain die natuurlijk later bij, uh, ja, op de maag ging landen. Het was de laatste missie van de gemeente, chemie, chemie, chemie, uh, ruimteprogramma. Uh, en het was de tiende vlucht en ze moesten toen uitproberen... of de astronauten buiten het ruimteschip uh, konden bewegen en opdrachten konden uitvoeren. Oh. Ze hadden dat bij die vorige missie ook geprobeerd. Dat ging toen mis, onder andere... Geen handgrepen aan de buitenkant van het voertuig nou, ik, is wel een puntje. Ik hè? krijg gelijk dat liedje weer van Crown uh, Control to Major Tom in mijn hoofd. En uiteindelijk, en weet ik weet niet waarom. Ja, <laughs> ja, dat logisch. Handgrepen aan de buitenkant hebben ze bevestigd. En uiteindelijk bus, die had iets anders bedacht. En dacht, ja, als ze echt in gewichtloze toestand moeten gaan werken... hoe kunnen we dat gaan oefenen op de, op de aarde? Dus dat deed dus uiteindelijk onder water. Oh ja, ja. En dat uiteindelijk lukte. En toen zijn ze uiteindelijk zeg maar naar de maan gegaan. Oh, okay. Allemaal voorbereiding voor uiteindelijk de landing op de maan. Dat is wel cool. Ja. er is in 2000 is er een kabeltreinramp geweest in Caproen. En dat was eigenlijk het resultaat van een brand. Die vond plaats in een rijtuigje van een kabeltrein in een tunnel. En uh, die gingen dan naar uh, de, de gletsjer toe in Caproen. En uh, de, de 155 man zijn overleden. En er is één... Eén uh, uh, coupé en daar zat toevallig een, uh, een brandman in en die heeft die kunnen redden. Maar uh, 180 passagiers zaten, zaten, zaten zitten er normaal gesproken in die trein Maar de pest was gewoon dat mensen gingen daar wel, konden er wel uitkomen uiteindelijk. Maar ze gingen naar boven. Maar al die giftige stoffen van die brand, die gingen naar boven. Dus ze hadden beter naar beneden kunnen ja. gaan. Ja, triest, triest verhaal dit. ja. ja. ja. Nou, dat is over de geschiedenis. Straks onder andere een paar verjaardagen. Die hebben we voor je klaar zijn. En ook eerst schrijft een nieuwe single van The Indian Asking. Is dat fijn? Lonely Citizens. Die hebben wij steeds vaker. Gaan we niet, Bombiela. Voor de verjaardag. We kijken weer wie er jarig is. We gaan eens even kijken wie er uitgedeeld heeft of nog steeds uitdeelt. Dat is toch allemaal weer afwachten. Uh, Louis Tombin is uh, jarig uh, en ik uh, kan van alles door elkaar. Uh, Louis uh, Tombel zou eigenlijk al 105 jaar oud worden. Nou, dat kan niet hè. Nee, ze is vorig jaar overleden. Toen was ze 104 jaar oud. En Louis uh, Tombin is bekend van uh, van dit, hè? Daar ja, met Benny Goodman. Ongelooflijk, hè? Dit was haar hoogtijd. In de jaren dertig en jaren 40 gewoon maakten ze dit soort muziek. Het toch bizar, gewoon? Uiteindelijk ontmoetten ze een man en die ging Benny Goodman... of oh nee, uh, Harry. Harry uh, ging hij... Uh, Harry James ging hem uh, uh, inhuren voor, uh, was het, 75 dollar per week, ging hem inhuren. En dat werd deze man... Frank Sinatra. Ah. Ja. Dus zij was erbij dat uh, Frank Sinatra ontdekt werd. Dat is wel heel bijzonder. Deze Louis, Tom Bin, vorig jaar overleden was 104. Ja. Wie vandaag vorig is? Hij, hij is slechts 65 geworden. Maar in 1885 geboren George Patton. En George Patton die was dus echt een hele hoge piet in de, uh, de Tweede Oorlog. Hij heeft dus uh, echt uh, de slag om de Ardennen heeft die, uh, gewonnen. Maar, maar heel bizar is het gewoon, hij heeft echt van alles geregeld. Hè. Ook dat hij, uh, hij, heeft, hij is degene die begonnen is om uh, te trainen. De, de Amerikaanse panterbrigade had hij getraind in Californië en zo. En hij heeft gewoon echt enorm veel gedaan in de Tweede Wereldoorlog. En toen zou hij bijna naar huis gaan en één dag voor hij terug zou vliegen. En in december 1945, dus de oorlog was voorbij. En toen werd dus zijn auto werd geramd door een vrachtwagen. Sorry. Hij was verlamd tot aan zijn nek. En hij stierf in een ziekenhuis in Heidelberg. Aan de gevolgen van long en en hartfalen. Hij oh, is echt een keuzig voor woorden, Hij dit. is slechts 60 jaar oud geworden. En uh, hij is wel begraven op een Amerikaans oorlogskerkhof in Ham. Dat is een stadsdeel van Luxemburg. Bizar, oh. hij was niet meer nodig. Nou, dan maar uh, laten we maar een oud ongeluk krijgen. Ja, en hij heeft dus een Army Distinguished Service medal gekregen. Dat is echt een enorme hoge, hoge onderscheiding. Dus uh, ja, ik vind het wel bijzonder. Op dat wij niet vergeten. Nee, klopt. Want uh, dankzij hem en vele andere Amerikanen... Hebben, wij wel de tweede, hebben ze de Tweede Wereldoorlog uh, kunnen eindigen. Hè? Ja, dat is waar. Hij heeft zijn taak tot het laatste toe volbracht. En dan word je geschept door een vrachtwagen. Ja. Dus dat, dat verwacht je dan was, niet. Wa waren het Duitsers? Ja, ja, dat was in Duitsland. Dus, uh, dat zou ja. wel. Oh, toch was een afrekening. <laughs> ja. uh, vandaag uh, zou hij 101 jaar oud worden... maar helaas al eerder overleden. George Blake... En George Blake, dat was een Britse of was dat nou een Russische pion? Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. Acht jaar lang spioneert George Blake... als medewerker van de Britse geheime dienst voor de KGB. De geheime dienst van de Sovjet-Unie. Dan... Er is een podcast van deze George Blake. Dat is echt bizar interessant. gewoon. Hij heeft voor... De Amerikanen gespioneerd voor de Russen. Want op een gegeven moment had hij het boek van de Karl Marx had hij gelezen. Dat hij, nou, het, het communisme is misschien best aardig. Het echt, het, het dus beginsel Er zit wat in. Er zit wat ja. in. Ja, goed. Hij heeft uiteindelijk voor heel veel mensen ge, gespioneerd. Uiteindelijk kreeg hij gevangenisstraf. Toen werd hij toch opgepakt. In Amerika, eh, 42 jaar zit hij een celstraf uit. Dan werd hij uiteindelijk via een walkie-talkie naar binnen gesmokkeld. Dan werd hij via een touwladder toch bevrijd. En toen uiteindelijk heeft hij het laatste aan toe in Rusland gewoond. En uiteindelijk is daar een podcast over gemaakt. Vierdelige podcast. Echt een aanrader. Ik ga hem okay. blijven Leuk, Goed. leuk. Uh, Peter Hollesteller Die is in 1943 uh, geboren op, 11, oh ja. uh, op november. Hij is een Nederlandse zanger. En het grappige is wel. Hij is de broer van Connie van den Bosch. Die zanger is. Yeah. Maar hij was heel actief in de, in de bands Peter and de Blizzards en The Flag. Hij heeft ook solo platen gemaakt. Maar hij is bekend geworden in 1979 als zanger van de groep Cashmere. Dan had hij samen met Jody Piper het nummer Loves What I Want. Oh ja. En dat is wel een leuk nummer. En we kunnen hem doen als de keuze, Maar het is wat, wat trage, ja. trage disco. Het is trage disco, zeker weten. Nou, wel, dat. ik liet het net al horen. Ze wordt 61. Ik weet niet of ze zo'n rol nog op zich zou nemen. maar het was namelijk 1996. Oh, Dimmy Moore in Striptease. En daar ging ze echt uit de kleren. Echt ook, nou, niet helemaal naakt, alleen topless, maar dat zag er toen echt redelijk goed uit. Was zing zij zelf? Die nee, filmen? dit dat was, was Annie Lennox natuurlijk, maar die begeleide haar uh, stript-act. Ah. eindelijk heeft ze ook ja, nog 10. 10 Deze film gestreden. Ja, een oh, ghost, ja. hè. Go! Het wordt wel een prik zo, hè? Gadverdamme! Dat klei en zo. Ja. Je moet er bijna van spugen, van. Nou, alle vrouwen vinden dit een geweldige scène. Jimmy Moore in Ghost natuurlijk. In Decent ja. Proposal heeft ze ook ingezeten. In Blind, dat was een van de laatste films. Charlie Angels. Uiteindelijk getrouwd geweest met uh, Kutsch Kushner. Die jonge gast die echt... Maar je, was die tien jaar jonger? Vijftien jaar jonger? 15 jaar ja, jonger. oh. Dat is wel een uh, man met uh, een... Uh, een, de een hoe noem je dat? Rafelrandje. En dat maakte hem natuurlijk ook wel interessant om ja, daarmee getrouwd de te zijn. Het prototype van een foute man. Zij is een tijdje verslaafd geweest aan cocaïne. En dat maffie speelde toen in de Soap General Hospital. Daardoor is ze ook een beetje ontdekt in 1982. En daar speelde ze ook een verslaafde. Dat was wel heel dubbel. En uiteindelijk omdat ze verslaafd was, werd ze ook weer ontslagen. Wat? Nou, heel gek. Euh, die moord is vandaag 61. Ja, Vandaag is ook een, een, Mick... Michaeli-jarig. Gunnar Mathias. Hij is een Zweedse toetsenist, maar sinds 1984 actief bij de Zweedse band Europe. De vijfzanger zanger Joe Tempest Tempes Tempes. volgde. Nou, dat is wel, uh, wel bijzondere muziek. De laatste die ik nog even noem is Joe Bat Batiste. Hij is vandaag 37 en je kent hem van dit. Freedom. Dat was een hit van hem. Hij heeft een beetje hoog stemgeluid. Doet een beetje denken aan Trail Williams. Dit is dus ook van hem. Echt lekkere dansbare muziek. ik ben er gewoon vrolijk van. Hij is ook de uh, bandbegeleider in de Late Night Show. De Late Night Show met Stephen Colbert. En dat doet hij vanaf 2015. Elke avond begeleidt hij de band daar. En hij is onder andere ook nog uh, de compadies geweest van de film van Pixar Soul. Dus de man is zeer Zijf. actief. Leuk om dat te lezen. Ja, daar, er was uh, nu ook weer iets van uh, dat uh, allerlei uh, attributen van de Zartenic uh, uh, nu uh, te koop zijn. Hè? Dit, dat wordt voor dit weekend of zo. we ja. verwachten een hoop geld. Ja. Maar degene die dus natuurlijk geshineerd heeft in die film. Leonardo DiCaprio die is vandaag jarig. Oké. Okay. Hij wordt vandaag 49 al. Oh ja, hij wordt maar, wel ouder hoor. Echt. Ja. ja. En hij is ook bekend van The de, de, de Wolf of Wall Street. En de film Catch Me If You Can. Die vond ik altijd wel erg leuk. Samen met... Uh, Tom Hanks volgens mij, ja, dat ja, hij ja. Doen, uh, dat is gewoon echt gebeurd hè, of ja, die man die dan uh, ja, ja. spion, uh, nou, uiteindelijk uh, ja, heel pak, goed wat. kon vervalsen, meester vervalsen was hij. Ja, en uiteindelijk is hij gewoon, uh, nou, is hij gewoon voor de regering gaan werken? Ja. Geweldig, ja. ja. Ervaringsdeskundige. Eh. Ja, die rol in eh, Wolf of Wall Street... vond ja. ik hem wel erg over de top, hoor. Ja. Dacht ik echt van... Nou, maar die, ja. man, die man die hij speelde, die was ook echt ja, zo. Ja, die was ook echt zo. Dus ja, ja dan moet je dat hem ook geloof ook. je oh, dan heen. bijna ook gewoon niet, hè? Dat, dat, dat iemand zo erg kan zijn. Zo erg, uh, ja, nou goed. Zover de verjaardag en misschien nog een verdwaalde straks. Want ik heb toch nog een paar staan. Die moet je toch... Ja, nou, ja goed, ja. Nu even geen tijd voor, komt Maak ik straks tijd voor. Dat nou, zeggen wij altijd natuurlijk. Alright, alright, alright. All Haha. Right. Ja. Ja. Zeker, the main. We, we're talking with hours and turning red. All tangled up in knots and I got lost in the thoughts that I have while I'm lying in this bed. And I don't wanna to leave. You look so lovely running through my head. I know I came and done a bit, my tongue hit when I'm and I choked when I should have spoken instead. I tell myself... Dit soort beentjes doet ook een beetje denken aan de script. Maar er zit net nog even een scherp op een randje wat ik leuk vind. The main. En die oplaad heet, Oh the main fuck we have lying in our bed. Echt ja. waar? Een man die gedachten uh, heeft als hij in bed ligt. Nou, daar gaan we verder niet op in. Dat is natuurlijk vrij duidelijk waar een de man dan denkt als hij in bed ligt. Uh, aan de boodschappen. Uh, a, a, slapen, ja. dus ik het slapen in eerste instantie. Oh, lekker, uh, ik lig weer. Ja, gisteren. Dus dat, wat kunnen we nu gaan doen? Ja, gisteravond uh, kreeg ik nog uh, laat... Uh, nou, laat een uur of negen kreeg ik nog een, een berichtje van uh, Peter Pasteluisterij. Die zegt altijd van... Uh, die, die attendeert me altijd op, op zaken. En die zegt van... Hé, hey, ga je nog naar de popronde? Wat de fuck? Helemaal vergeten. Popronde gisteravond in Alkmaar met allemaal beentjes op hele aparte plekken. Bibliotheek, op straat, in een lobby van een of ander bedrijf. Of in een kapsalon. Spelen er allerlei beentjes. En allemaal beentjes die eigenlijk net aan hun weg... Net aan hun weg aan timmeren zijn, zeg maar. En daar kunnen hele grote beentjes uit voorkomen. We hebben ooit John McCroy ook ergens gewoon zien optreden. Oh. Jaren geleden. Maar goed, ik kon er niet heen, want ik was voorbereid voor dit radioprogramma. Vorige week waren we met twee wel even bij een beentje. Uh, Annika Grunt-Giersbergen. En zij zat vroeger in deze, in deze band: The Gathering. En het grappige is, ja, hij had gratis kaarten. En als je gratis kaarten krijgt, dan ga je er gewoon. En dan ga je er niet over nadenken. dan ga je gewoon kijken. je denkt, wat is dit? Ik heb haar al een tijdje niet meer gehoord. Sinds de gathering. En ze maakt eigenlijk een beetje hard rock, hard rock muziek. Dit. Dit. Met een stem eroverheen. Ja, ja. En het grappige is, tijdens het optreden hoor oh, je dit. Dus nog hallo, leuk dat jullie er allemaal zijn. Echt heel leuk, gezellig dat ze er allemaal zijn. En doe je er ook even mee met mijn tekst? Het was zo raar. Gewoon oh. de combinatie van nou, dit soort hele harde muziek... en dan is er zo'n hele hoge stem die eroverheen praat ja. en zingt. Het was een, een vreemding. Maar ze had de hele zaal wel vol gekregen. Ik vond het iets bijzonders. En ze timmert ook al jaren aan de weg. En mocht je denken van... ik ken haar alleen maar voor uh, van beste zangers. Daar is ze ook geweest. Oh. Dat is iets anders. En wanneer genre. was dat dan? De, de, wat, dat is de afgelopen jaar geweest. Uh, Komt ze regelmatig voorbij. En dan zingt ze natuurlijk ook werk van andere uh, zangers en zangeressen. En dat is dan totaal uh, uit hun context vandaan gehaald. Oh. Ik hoor. Anneke G Giersberg heet ze volgens mij. <laughs> je, wilt steeds, ik hoor het nou, je wilt Grunberg. steeds grundbeen. Je wilt het zeggen. <laughs> is dat is van het paard toch? Nee, dat is weer handig, Anneke. <laughs> Goed. Wat gebeurt er nog meer? Ja, wat gebeurt er nog weer? Vandaag is het Guang Gongji. En dat is uh, de dag in, uh, in China. Ja. En het is eigenlijk zo, het festival... Uh, de Chinese jongeren zijn er trots op dat ze vrijgezel zijn. En dat willen ze vieren. En het is op uh, 11.11, omdat het nummer 1 symbool staat voor alleen zijn. Ja. En uh, geleidelijk aan is het een van de grootste online winkeldagen geworden. Met echt enorme verkoopcijfers op Alibaba-sites. En, uh, en het is echt wel heel grappig. En uh, het was eigenlijk op een soort universiteit uh, gedaan. En toen ze afstudeerden zijn ze gewoon doorgegaan in maatschappij. En dan zie je maar... Dat het uh, nu vrijgezelle dag van de eeuwen is gedoopt op 11-11-2011. Omdat er toen zes eeuwen in de data stonden. Dat is wel grappig. Ongelooflijk. Ja. ja het is dan, en die, in die uh, landen is het toch altijd nog steeds lastig om in contact te treden. of een Om ja. iemand op te pikken of zo. Weet Als je wel. Ze zijn zo verlegen eigenlijk. Hè? Ja, het is, het heel schijnt verlegen, dan volgens ja. mij in parken, daar staan die moeders met foto's van hun kinderen. En dan proberen ze een vrouw te zeggen van kijk, dit is mijn zoon. Ja, dat heb ik wel eens gezien. Erg, heel, ja, heel, heel, heel, heel grappig. Het, nou, daar heb ik bent vandaag gehaald. <laughs> Teken nee, de, even in. Ja, je staat vrij bovenaan. Het kan wel zijn dat hij jou gaat bellen. Oh. Even, doe er even een foto bij. Ja. Live date dat is gewoon live en Dat is een foto met allemaal van die flapjes trouwens. Kan je telefoonnummer eraf trekken? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is ja, grappig. Je begrijpt al straks de Zandvoortse berichten. Even wat serieuze berichten. Even normaal je het kijken. Wat speelt er hier in Zandvoort? Je hoort het straks. The best of Ravel, Razor Light komt vorig jaar uit. En dit is het nieuw stuk daarop. You're entering the human heart.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 Hi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 ...de human art uit het verzamelste van niemand minder... ...als natuurlijk Razorlight die we wat uh, samenwerk bij elkaar hebben uitgebracht. En ze bestaan ook al zoveel jaar, dus dat is gewoon wel leuk om mee stil te staan. De Stanfordse berichten is de, de ontwikkeling van uh, de Duinwachtertoren. We zijn bezig zijn met uh, de oude uh, Schreuder, wat is het weer? Uh, oude uh, Schreudergebouw, dat is toch, uh, noem je het Schreuder? Garage? Ja, garage Schreuder. Daar zijn ze bezig om dat opnieuw op te trekken. En boven de garage elke appartementen te gaan, ver, te gaan realiseren. Het worden dan drie, 33 huur appartementen en uiteindelijk ook nog een penthouse. En op zichzelf ging het allemaal goed. Maar uiteindelijk is daar een rechtszaak gekomen van Center Parks. Die vond dat door de woontoren er schaduw zou komen over de... Uh, recreatiehuisjes die er staan. En dan hebben ze de hele dag in de zon gezeten op het strand. Dan komen ze thuis bij het vakantiehuisje. We gaan nu nog even lekker hoor. Oh nee, we hebben schaduw van de woontoren. Nou goed, uiteindelijk was één uh, uh, vakantiehuisje die zou echt heel veel last kunnen hebben van de werkzaamheden die ze, zijn, uh, die ze daar gaan doen in 2024. Dat huisje hebben ze zelfs opgekocht. Dus ze hebben zich heel goed voorbereid ze denken zelf uh, dat het allemaal wel doorgaat. Maar er zijn nog wat rechtszaken. En binnenkort uh, komt daar uitspraak over. En dan uh, nou zullen we het zien. Het is wel hartstikke goed dat daar gewoon weer wat dingen worden gerealiseerd. Ja, vind ik ook. We hebben gewoon een huisje nodig. Ja. Dus, uh, maar ja, dit zijn geen huizen voor de jongeren. Dus, uh, die zijn echt te duur. Voor nou, de jongeren. het schijnt wel dat er 33, uh, 33 huurappartementen daar gaan komen. Ja, ja, die zijn ook niet goedkoop. Dus dat is toch aardig. Ja. aardig. Uh, vanavond moeten we allemaal onze televisie aan gaan doen. Want... Uh, om tien over half negen is in het programma Sterren op het Doek. Is uh, kunstschilder en docent Thomas Langeveld te zien. En hij gaat samen met twee andere kunstenaars. de ex-voetballer Arjen Robben portretteren. Dus uh, hij, hij is werkzaam in Haarlem. En uh, daar heeft hij een eigen kunstacademie. En uh, je hebt dan uh, DutchArtAtelier.com. Daar, uh, daar kan je zien wat hij allemaal gemaakt heeft en gaat doen. Oké, okay, leuk. Uh, wethouder van. Uh, uh... Wie is dat ook weer? Welke wethouder heb ik hier ook weer? Nou, ik heb het niet opgezocht. Daar. Goed, wethouder uh, heeft het belang van de pleegzorg even op de kaart gezet. Het was vorige week, of afgelopen week was het eigenlijk de week van de pleegzorg. En er is een verschil tussen pleegzorg en uh, adoptie. Adoptie is natuurlijk gewoon voor altijd. En pleegzorg is voor een tijdelijke aard. Dus uh, ja, dan moeten mensen goed opgevangen worden. En uh, uh, dat kwam goed in de in uh, de week van de pleegzorg. Uh, uiteindelijk stond hij ergens op een plein en was hij zoep uh, aan het uitdelen... en raakte in gesprek met ouders, met mensen... die misschien ook wel een pleeggezin kunnen worden. Want het ja. is best wel ja. belangrijk. Uiteindelijk zijn er in Nederland 600 kinderen die pleegzorg nodig hebben. Ja. In Noord-Holland Noord alleen al 120. In Zandvoort schijnen er 12 tot 15 uh, begeleid te moeten worden, kinderen. En uiteindelijk het motto was... Jouw huis, tweede thuis. Ja, het uh, kan ook zijn dat je alleen uh, twee weekenden in de maand doet ofzo, of zo. Ja, je hoeft niet per se gelijk een kind uh, helemaal in huis te hebben. Oké. Okay. Het gaat er ook om dat mensen ergens zitten en dat ze dan in de buurt zijn. Misschien van waar hun ouders wonen. En dat ze daar dan gewoon een weekend kunnen slapen. En dan kunnen ze toch hun ouders opzoeken. Kijk, weet je, dat soort dingen. Niet meteen denken dat je dag en nacht er bezig bent. Nee. Het zou gewoon een paar uur per week kunnen om ze ja. eigenlijk even uit de sleur te halen van thuis. Om even... Noord en, en even uit Waarden. een of andere opvang waar ze met alle jeugd zitten... dat ze ergens even op adem kunnen komen. Precies. Het is meer mogelijk. Dus ga er even op zoek. En wie weet kan je iets aanbieden. Uiteindelijk was het Lars Carré die dat allemaal heeft uh, begeleid. En ja. is ook bij pleeggezinnen op bezoek geweest op de koffie. En heeft zich laten informeren. Hij wist er helemaal niks van. Hij is nu helemaal ingelezen. Dus dat is mooi. Ja, Zandvoort Kies, die organiseert volgende week in uh, Goedemorgen Zandvoort... een verkiezingsdebat... Dus tussen 10 en 12 is het live te beluisteren op CFM Zandvoort. En het is gewoon wel weer in, uh, in rabbel. Dus uh, als je inderdaad geïnteresseerd bent in... Uh, van god, wat moet ik nou kiezen de 22e? Ga, ga luisteren. Of ga uh, inderdaad uh, echt langs bij de bibliotheek. Goed, verder nog. Uh, via cel tegen een Zandvoorts persoon. 21-jarige die miljoenen mensen heeft afgeperst. En hij heeft, uh, via internet heeft hij... Ja, het maf is... Hij was lid van uh, een computerstichting die juist een beetje zorgen dat de boel veiliger was. Dat was de digitale waakhond van Nederland. Hij was daarmee bezig. En via dat platform heeft hij dus heel veel bedrijven crypto afhandig weten te maken. En hij heeft ook heel veel crypto omgezet, wit gewassen. Waar het vandaan komt, is niet meer terug te halen. Uiteindelijk blijkt deze 21-jarige Zandvoorten wel actief te hebben meegewerkt aan zijn, aan zijn zaak. Door uiteindelijk mee te werken om te kijken waar is het geld vandaan en hoe is het allemaal gegaan. Dus Uiteindelijk heeft hij nu uh, wat vier jaar cel gekregen. Okay. Is wel, nou, Dan nou heb je je wel echt misdragen, hoor. Voordat je vier jaar cel krijgt. Als jij nog mee wil stemmen voor de toplijst van Rainbow Radio... dat is uh, ook iets van CFM Zandvoort... dan kan je jouw tien favoriete nummers van het afgelopen jaar kan je op stemmen. En er staat dus ook weer een QR-code in de Zandvoortse Courant op pagina 11. Uh, stem mee. En uh, er is ook ruimte voor een verzoeknummer. En uh, je kan je reactie en telefoonnummer achterlaten... in. Uh, het kan tot en met 4 december, dus uh, je hebt nog drie weken zeg je dat ja, goed, om te stemmen. Ja, het is nu uh, een top, uh, top 54 is het. Ja. En elk jaar komt er een plaat bij, want het is nu 54 jaar geleden... dat er een van de demonstratie was voor oh. de aandacht voor gelijke rechten van uh, LBHT. Anders geaardem. Anders, anders aardem. Aardem. Dus dat uh, ja. Elk jaar wordt de, lang, de lijst langer en nou, op zichzelf mooi. Goed, ja, hè, voor die hollande keuze. En ja. wat is het dit keer? Europe. Oh, wat mooi. Carrie and Carrie for ZFM. Hij okay. van een gitaristen van Europe. Was jarig, is jarig eigenlijk. En dit was natuurlijk uh, Carrie. De grootste plaat na de final countdown. En het was ook de week dat het bekend werd dat ja, de krulspelden bestaan zoveel jaren en daar zelfs een film over gemaakt dat één gast de krulspelden heeft ontwikkeld. En daar is een hele grappige film over. En dan is het niks leukers dat er iemand ook kwam uitleggen in het programma van Sophie. Hoe de krulspelden nou precies uh, werken. En dan is het toch leuk dat Hans Klok daar gewoon gestikt voor wordt. Hè? Hans Klok bij Sophie dan. Die met die grote manen gewoon daar even laat zien. Ja, dan, krul, dan, dan draai je hem zo in bij je hoofd. En hoe doe je dat? En nog een keer zo. En eigenlijk uh, werd hij eigenlijk een beetje te kak gezet. ik vond het een beetje knullige televisie. En later ging hij nog toelichten van ja, je moet ook uitkijken. Want ze zijn er vrij warm. En als je dan ze eruit haalt, moet je niet met je hand door je haar gaan. Want dan valt de krullen weer uit. Want het is de omschakelijk van warm naar koud. Dan blijft de krul zitten. Nou Hans, je kan zo in een kapsalon werken. Ja, zo ziet het er toch ook uit. En dat komt natuurlijk om het feit dat we net Europe hadden. En Europe deed precies hetzelfde. Hè? Al die gangsten allemaal krulspelden in. Om dat haar zo flink mogelijk uit te laten zetten. Weet je, ja, een of... explosie. Ja, of de... de, de hoe heet het? permanentje. Ja, klopt, permanentje. Maar dan en moet daarna je nog op, wil je toch... De, ja, op deze, anders wordt het kroes, hè? Ja, als dan wordt het helemaal niks. Nou, ja. Ja, dat Onder het mond van de krulspel, er zijn zoveel jaar en dat is leuk om bij ze stil te staan. Goed, uh, ja, we hadden nog een stukje geschiedenis, had ik nog uh, staan, want in 1970 liep het zendschip uh, Capital Radio vast op het strand in Noordwijk. Half 4 even uitrusten met Capital Radio. En Capital Radio heeft nog geen jaar uitgezonden. Ze begonnen met testuitzendingen op 1 juni This 1970. Aki Radio Capitaal. Hier is Capital Radio. Uiteindelijk, uh, 1 september begonnen ze met de capital. echte uh, uitzending. En uiteindelijk, jawel, op 11 november. Uh, ja, Die grote inklapbare ringen op het dek die waren zo groot, die vingen wind. En uiteindelijk was het anker ook echt losgeslagen. Was dat sabotage of was het echt losgeslagen? Wisten ze niet helemaal. Uiteindelijk kwamen ze op Noordwijk aan het strand. Toen moest de boot los worden getrokken. Dat was ook een flinke onderneming. Dat lukte, maar uiteindelijk hadden ze daar geen, geen geld voor. Toen gingen ze failliet. Ja. <laughs> Nog geen jaar actief. Capital Radio. Erg leuk. En wat voor muziek draaien is. Dus nou, een beetje sukkelige muziek. Klassiek. Uh, geen popmuziek, maar ook re religieuze muziek. Dus ah, is, uh... psalmen en zo. Ja, Psalmen. Oh, wel ja. leuk. Ja, bijzonder. Ach, je moet er van nou. Ja. Er is een Australië geweest en die. Uh... Die ging uh, eventjes wat uh, hekken inspecteren... bij het rassig land. En toen had hij twee stappen het water gezet. En toen uh, was er een krokodil. En die beet hem gelijk, wam, in zijn rechtervoet. Ja. Heen en weer werd hij geschud als een poppa... en trok hem het water in. Maar de man... Die was er eigenlijk wel goed uh, bij zinnen. Hij eerst probeerde met de vrije voeten in de rivier te trappen, Maar er was de krokodil niet echt onder de indruk. Maar hij liet wel los toen het slachtoffer hem een koekje van eigen deeg had. Want hij heeft hem kaart in zijn ogen gebeten. Oh, oh en hij, zei zo, uh, hij, hij zei ook van het was wel behoorlijk dik als leer. Ja. Yeah. Ik beet me vast en rukte eraan. En toen, toen liet hij los. En toen kon hij naar zijn auto rennen. De krokodil ging wel even de achtervolging in... Maar hij gaf, gaf het na een paar meter op. Het, het, de krokodillen zijn vrij, vrij traag en langzaam. Hè? Oh. En, uh, maar ja, de man die, uh, het was zo'n acht seconden bij elkaar. Maar de voet en het been lagen behoorlijk open. En hij heeft dagen geduurd om alles, alle bacteriën eruit te spoelen. En ook de bacteriën van die, van die tanden van, uh, van die krokodillen. Want er zit natuurlijk allemaal vleesresten in. Ja? Dat is één groot uh, gevaarlijk iets. Yo. Maar ja, hij is, uiteindelijk uh, is hij toch uh, goed afgekomen. Hij heeft er wel heel lang... Uh, uh, moeten revalideren en, uh, Hij heeft inmiddels wel het gevoel dat zijn tenen terug maar wow. maar hij zegt ook ik ga dit werk niet meer doen ik vind het veel te gevaarlijk om in me het meer rond te lopen oké okay. dus uh, de krokodil is inmiddels verwijderd dus de Hij is gewoon afgeschoten een stoel litteken heeft hij nog op zijn been net zoals ja. uh, onze eigen uh, slangenman weet ik weer die ook nog een mooi litteken heeft die ook een parasiet in zijn lichaam had oh, ik weet ja ik weet wie je bedoelt uh, e, uh, Eve safe. Ja, ik weet wie ja, ik, ik bedoel, Nou, goed. Deze man heeft een, een flink litteken Moet wel en wat een idee om op iemands oog of op, op, op iemands oog te bijten? Namelijk iemands oog. Ik gewoon Ja, maar ja, als jij ondertussen je voet gebeten, wat kan je niet schelen als hij me ophoudt? Dan nou prik je gewoon in die ogen. Wat de fuck? What hij had ook fuck. natuurlijk met zijn vinger gewoon keihard in die ogen kunnen duwen. Ja, maar bijten is natuurlijk nou net weer even beter ja. natuurlijk. <laughs> nou, goed. Lekker om te weten. <laughs> Seagulls, een band waar geen meid of weg, geen vrouw is te bekennen. Maar goed, we zijn het door geïnspireerd. Homesick heet de CD. En waar gaat het om? DNA. DNA. I wanna feel your teeth under your lips. Show me your scars, I wanna be a stitch. I wanna see Friday fish and chips. I wanna be your boyfriend, wanna be your bitch Can I drink from your cup, can I eat from your dish Run the hair through your fingers like a cow with an itch I can be your mask, you can breathe me in On the tip of your tongue, I'll be less. het hete DNA van het laatste album Homesick. Je moet het maar hebben dat je af en toe heimwee hebt. Ik, denk, ik wil naar huis. Heel vervelend. Goed, vandaag uh, is hij nog jaren zijn geweest. Ik kan hem niet laten schieten, want er zit een heel verhaal aan vast aan deze uh, Paul Vlaswinkel. Hij is vandaag 64 worden, maar helaas uh, op 62-jarige leeftijd is zijn lichaam uh, gestopt. Want hij leefde nogal ongezond. Hij noemde zich uiteindelijk Paul Blanca. En Paul Blanca was vol energie en ook wel een beetje een kwetsbare gevoelige persoonlijkheid. Wat deed hij? Hij was fotograaf. Wat deed hij? Hij maakte foto's van zichzelf. En wat voor foto's? Nogal chockerende foto's. Hij werkt zichzelf met scheermesjes, ijzerdraad. Oh. Een van zijn bekendste foto's is uh, van zijn rug. Dan heeft iemand op zijn rug een Mickey Mouse uitgekerf. Met gesneden. Een... Gesneden. <laughs> ja. En dat bloed en dat hangt zo dat je denkt, wat verdarrie, daar heeft hij een foto van gemaakt. Hij heeft een pijl door zijn wang heen gewurmd. Daar heeft hij een foto van gemaakt. Zie je ook gewoon bloeden. IJzerdraad ergens omheen gewikkeld. Nou, het is een hele bijzondere gast. Ten eerste foto maakte hij met een Nikon F1 gestolen uit een fotowinkel. En toen had hij uiteindelijk uh, uh, had het glas van het raam ingekinkeld. En uiteindelijk kwam hij later terug met wat geld. Toen dus zei die man, nee laat maar je verzekering heeft alles getekend. Hartstikke mooi. Maar deze man kwam in aanraking met uiteindelijk Rob Scholte. En Rob Scholten kwam er een beetje overeen. Ze hadden alle twee extreme ideeën. Maar uiteindelijk is Rob Scholten is natuurlijk zijn benen kwijtgeraakt bij een bomauto-ongeluk. Weet je wel, dat, dat, dat. die Mercedes, die uh, staat een bom in. Uiteindelijk heeft deze Rob Scholten altijd volgehouden dat deze Paul Blanca stinkend jaloers was op zijn succes. Heeft hem altijd beschuldigd. En daardoor is deze Paul Blanca eigenlijk altijd gedischt door allerlei uh, galeriehouders. En die hadden gezegd, oh daar gaan we geen handel niet aan branden. Dat doen we niet. Dus deze Paul Blanca is uiteindelijk een beetje in vergetelheid geraakt. Uiteindelijk heroïne verslaafd geraakt. En uiteindelijk is zijn lichaam is gestopt, zeg maar. Ja. Dus dat is een heel apart verhaal, deze Paul Blanca dus. Het is ook een aanslag op je lichaam... als je steeds uh, al die uh, wonden maakt. Hè, want je is wel ja. ontstekingsgevoelig. En uiteindelijk ook zo'n mond dicht genaaid met draad. En daar ook foto's van gemaakt. Het is heel naar. Nou, Ik heb een paar foto's bekeken. Ik, Ik, ga, niet stop. Ik ga niet kijken. Ik ga, niet kijken. Ik hey. ga een pizzaatje eten. Want, uh, het schijnt dus in uh, uh, de Pizza Hut in Hongkong dat daar uh, pizza kan eten met versnipperd slangenvlees. Dat is heel exclusief. Krokodil? Krokodil uh, ja, zou ik denken. Ja, nee, slangenvlees. Ja. Maar de ingrediënten van de pizza zijn normaal een onmisbaar onderdeel... van een authentieke slangenstoofpot. Die wordt heel veel gegeten in Hongkong en het zuiden van China. Ja. Vooral tijdens de koude maanden, want dan is het de beste periode om het te eten. Want dan zijn ze vet gemest om zich voor te bereiden op een winterslaap. Oh. Wel bijzonder, hè? <laughs> maar ja, ze zeggen ook het voedende vlees het gaat, uh, de, kan de bloedcirculatie stimuleren... En uh, het is ook dus wel dat het geneeskrachtig zou kunnen zijn. Oh ja, oh ja. ja, ja, ja. Maar ze dus krijg... hebben ook uh, pizza gemaakt met durian. Dat is die hele stinkende vrucht, weet je wel. Ja. En bloedpudding en geconserveerde eieren. Dus ze zijn wel bijzonder daar. Ja, oké. Okay. Maar, uh, ja, nou ja, weet Beter, uh, je... beetje de bloedsomlopen en uiteindelijk dan... <klaars> Zo! Ah, ja, dat als, je doen. De, lekker. als je die pizza ook ziet, die foto, dan lijkt het net een beetje op paling. Maar ja, paling is ook een soort slangachtige wezen. Je hebt gelijk, ja. Lekker. hè? Misschien is het, denk... het wel lekker, hoor. Dat is, uh... Een stuk aantrekkelijk. Nou goed, krokodillenvlees en slangenvlees. Nou, ik kan me niets iets bevoorstellen, hoor. Beter ja. dan insecten. Ja, Prinkhanen, die vleugeltjes en zo allemaal. Al die sprietigere dingetjes. Er nee, zijn nee, veel draai... vieze insectenfilms gezien. Ja, precies. Ik draaide deze plaat van de gorilla's, in het begin... Ik denk, hé, wat Bijzonder. Bijzonder. Daar lijkt het ook alweer op. Toen dacht ik, is dat niet gewoon de wonderwereld van de Grititelaar? Maar, nee, toch net niet. Ja ja ja, ja, ja, ja. Nee, het heeft wel iets weg, maar... Ja, ik denk ook een beetje aan Equinox. Ja, dit is het ook van... Uh, van Jean-Michel Jarre. jean daar lijkt het ook. Dat is het ook. Dat is ooit gebruikt. Daar is, dit is, echt van. Ja, okay. dat is echt van. Dit is de Gorilla's en Cracker Island's New Gold. Met thema en Pala. To the hills, cause But the is, is go, a really it Yo. A desolate city where it hurts to smile. Ran into the river since it's been a while. I'm raining in a rando, she's a social stand Give herself a handle when it's too much to bear. ABC boys rated the mayor like Shine, He's a writer, took on a dare. Now What some of us live for France is here but fucking with Barbador All of this a joke? Polish or a bullshit? Keys coming, maybe I'm a matador What are we living for? Are we all losing our minds? De Gorilla's Cracker Alice dansbaar. De nieuw gold van Thema en Pala. Dat hoor je dadelijk de invloed van Thema en Pala. We hebben altijd een soort stijltje. En die kom je overal tegen. Ik kan het niet laten om nog één verjaardag te noemen. Kim Peek Overleed in 2009. Toen was hij nog maar 58 jaar oud. Het was een savant-syndroom. Savant hij had een lichamelijke en verstandelijke beperking. Maar had een gigantisch geheugen. Hij kon uh, een gewoon boek. Van uh, zeg, 300, 400 bladzijden. Binnen een uur lezen. Het verhaal doet dat hij de linker oog voor de, de linker pagina gebruikt... en de rechter oog voor de rechter pagina. Hij kon de boeken letterlijk navertellen. Uh, uiteindelijk uh, werd er een documentaire over gemaakt... omdat hij namelijk uh, uh, een voorbeeld stond voor de Rain Man. En uiteindelijk zei de regisseur van Rain man, je moet deze, deze man, je zoon, echt aan de wereld laten zien. Hij is zo bijzonder. En uiteindelijk deden ze meetings... en konden allerlei jonge mensen allerlei vragen stellen aan deze man... wat hij had... Op dat moment 12.000 wetenschappelijke boeken en literatuur gelezen. Dus vraag hem iets en hij weet het. En dat was heel bijzonder om dat te horen. Luister even. Er zijn in me die je niet even Wanneer was Sir Walter Raleigh executed? October 29, 1618. <laughs> Jim, wat dag van de week was that? It was a Thursday. Oktober 9, 1929. Het uh, was een zaterdag en dit jaar een Hij wist dus uiteindelijk ook gewoon zeggen welke dag dat was dat iemand geëxecuteerd werd. Een of andere bekendheid. Of hij wist ook je geboortedag, maar dan ook de, de, de, dagen bij, de dag erbij, weet je wel. De dag van de week, ja. De dag van de week. Hij wist zo ongelooflijk veel. Ja, Echt ik weet niet bizar. of dat Saval nou betekent alwetend. Dat hij, hij, eigenlijk is het bijna een soort computer. Dat hij helemaal uh, dat ja. de hele calculatorische heeft, hè? Hij, hij, hij, zou je denken, dit is een man die kan helpen met de wereldprobleem. Maar in communicatie was hij soms ook wel een beetje lastig. Want hij had ook een verstandelijke beperking. Dus hij was soms erg moeilijk mee om, in, om, mee om te gaan. Zijn IQ was eigenlijk heel hoog, maar zijn EQ was gewoon nul. Maar goed, hij wist ja. wel ongelooflijk veel. En hij maakte verbanden ook. Ja. Eh, politieke verbanden. Dat je denkt, we had zo bruikbaar kunnen zijn. Maar ja goed, helaas overleden in 2009. Kim Peek, kijk er even naar. We zijn een documentaire over hem. Maar, ja, en kijk ook even naar nou, de film Rainman. Dat is een geweldige film. Ja, maar het de, de, is echt een de de film waar Tom Cruise uh, ja. uh, niet allerlei uh, wilde. Ex dat, doet. Is waar, <laughs> dat is waar, dat is waar. Dat die ondergeschikt is aan uh, Dustin Hoffman. Dat is zeker. Waar. Ja, dat, is, uh, dat was ook een van zijn eerste films, volgens mij. Dat weet ik niet. Denk ik wel. Maar nou, uh, we, mij... we zoeken het op. Precies, nou goed. We zoeken we, het op. Tot zover Toeba leeft, we gaan ja. uh, op naar een weekend ja. en uh, uh, ontvangst bij de deur. Ja, ik, er nou, wat ik, ik kom wel bij je, voor de deur kom ik. keuvelen.